Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Duitsland, net over de grens bij kerkraden, is gisteravond een lid van een motorclub doodgeschoten. Het is nog onbekend welke nationaliteit hij heeft. De man werd in Wurselen, ten noorden van Aken, bij een schietpartij in zijn hoofd geraakt. Een ander kreeg een schot in zijn buik. Volgens het Duitse persbureau DPA hadden twee rivaliserende motorbendes ruzie met elkaar gekregen. In het Zuid-Limburgse grensgebied is geregeld onrust rond motorbendes. Uit Palmyra komen berichten dat het Syrische leger mensen heeft tegengehouden toen die wilden vluchten voor IS. Waarom dat is gebeurd is niet duidelijk. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de ruim 130.000 achterblijvers. IS gaat in Palmyra van deur tot deur op zoek naar sympathisanten van het regime. De afgelopen dagen zouden zeker veertien mensen zijn geëxecuteerd. Geert Wilders wordt genoemd in de nieuwe editie van het internettijdschrift van IS. In het voorwoord staat een foto van de PVV-leider met het onderschrift een kruisvaarder die de profeet bespotte. Het voorwoord gaat over de aanslag die IS begin deze maand pleegde op een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting in Texas. Wilders was daar aanwezig. Supermarktketen Jumbo haalt alle maaltijdsalades Italiaanse kip terug, omdat er rauwe kip in zit. Dat komt door een productiefout. Het kan een gevaar voor de gezondheid opleveren, doordat in rauwe kip vaak de bacterie Salmonella zit. De salades liggen in de schappen van Jumbo en C1000. Ruim twee derde van de Groningers die na een aardbeving schade hebben... willen niet dat die wordt hersteld door de officiële schadeherstelling. Hersteller, ze regelen het liever zelf, zegt een overlegcommissie tegen RTV Noord. Wie wil, kan er een geldbedrag voor krijgen. De commissie waarschuwt dat er wel risico's aan kleven. Bij nieuwe schade weten de autoriteiten niet zeker of de vorige wel is hersteld. En dat kan tot discussie leiden. Het weer flink zonnig, het blijft droog en landinwaarts wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Shirt. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. We staan een file op de 12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Reewijk en Gouda, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 fight as long as I get my kiss. How do you like your toast in the morning? I like mine with a hug. Dark or light? The world's all right as long as I get my heart, I've got to have my love in it. For the rest of my day,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 Goedemorgen, ZFM Jazz-luisteraars. How do you like your ex in the morning? Zoals altijd. Beginnen wij met als de tune het duo Mulder en Mulder uit Haarlem. Welkom in het programma. Mijn naam is Peter Den Boer en ik neem u vandaag graag weer mee... langs de eindeloos rijen prachtige opnamen uit het overvolle jazzarchief. archief Wat uh, zijn vandaag de programonderdelen? Ik heb als hoofdthema... De Rode Draad, jazzmuziek door Nederlandse muzici... en die zijn er in ruime mate. Jazzmuziek door Nederlandse muzici, door de jaren heen, zullen we maar zeggen. Een bloemlezing. Nederland is internationaal gezien een groot jazzland... met zeer veel goede muzici. Ik zeg het regelmatig. Als de grote jongens uit Amerika hier naartoe komen... dan willen ze heel graag begeleid worden door Nederlandse muzikanten... En zo hoort het ook. En ik sta nog even stil... bij het overlijden van Bibi King. En we hebben de agenda. Kortom, tijd tekort aan de slag. Ik ga beginnen met Quincy Jones. Quincy Jones... inmiddels al 82... maar nog steeds zeer actief. Was uh, ooit... de begeleider van... Uh, Diana Washington, Hampton... Dizzy Gillespie en anderen. En zijn... Een beroemde tune, Chimp Change, is de, de tune van Langs de Lijn. Al jarenlang, die horen we dus steeds, zonder dat we misschien weten we dat Quincy Jones is. Hij heeft allerlei interessante dingen gedaan. En ik ga graag laten horen een stuk dat bekend is geworden door Dave Brubeck. Maar nu met zijn Big Band door Quincy Jones gespeeld. Take Five. Het was Quincy Jones met een uh, het nummer dat bekend is geworden door Dave Brubeck, die het overigens niet gecomponeerd heeft. Want het, uh, volgens het ene boek was het Paul Desmond en volgens het andere boek was het een meneer Bryant. Dat gaan we nog eens uitzoeken, maar niet Dave Brubeck. Overigens heeft Dave Brubeck natuurlijk wel een heleboel andere dingen geschreven, waaronder een uh, mooie, snelle. Uh, Bossa Nova, en die ga ik nu ook nog een keer laten horen door Quincy Jones. En dat is Bossa Nova USA. Low. Dat was uh, van de CD Who's Excited, That's Jazz, alleen maar Nederlandse muzikanten. Koos van der Hout, Leo van Oosterom, Erik Heinsdijk, Robert Veen, Kajan Witmer, Dolf Helge en Jan Voogd. En u hoorde het nummer When Lights Are Low. Zoals uh, ik aan het begin vertelde ga ik vandaag een uh, bloemlezing laten horen uit de een Nederlandse jazzgeschiedenis. En... Um, Jong en oud, modern en eh, gestileerd. Van alles en nog wat. Ik ga nu laten horen een opname uit 38. De Ramblers met Freddie Johnson. De Zuiderzee Blues. Harder start. I don't know if it's cloudy or Day. I'm falling more in love with you And day by day my love seems to grow There isn't any end to my devotion It's deeper dear, but far than any ocean I'll find that day by day You're making all my dreams come true. So come with me, I want you to know Alone. And I'm in love to stay as we go through the years. My love seems to grow. There isn't any end to my devotion. It's deeper dear, but far that I than the military. I find it day by day. You're making all my dreams come true. So come with me, I want you to know I'm yours alone, and I'm in love to stay as we go through the years. Ja, trio Pia Beck met uh, Day by Day, een live opname. Pia Beck heeft ook deel uitgemaakt op enig moment van uh, het orkest De Millers. En daar heb ik nu een uh, opname van. Een opname met 75, Harry Verbeke, Herman Schoondewald... Koen van Nassau op de vibrofoon, Matt Matthews op de accordeon... Paul Ruys piano, op de molen gitaar, gitaar, Arend Nijenhuis, Bas... Tony Nusser drums en zang Sandy Day en Pia Beck en het nummer heet het is een compositie van Peter Schilper. double bass Op dit moment is er een uh, orkest dat door Nederland toert. Uh, een tribute to the Millers. En die komen in de eerste week van september... ook in spelen in het Huis in de Duinen. Tegen die tijd uh, hopen wij dat nog een keer te kunnen uh, aankondigen. Want dat is zeer de moeite waard. U hoorde op de klarinet Herman Schoonderwald. Een andere klarinetist die in Nederland heel beroemd is en belangrijk en bekend is geworden... is Ad van der Hoed. Middels eh, 80 in de 80. En speelt nog steeds. En hij was natuurlijk in de jaren 60 heel bekend... met zijn wekelijkse eerstprogramma... het Ad van der Hoed Quartet. En we gaan hem hier horen... met um, een, een bezetting... op Blauwboer Piano, Bert Nieborg. Onze Bert Nieborg, zal ik zeggen. Op de bas, Erik Nap, op de drums... En zijn tune van dat radioprogramma On A Clear Day. We springen nu over naar uh, onze Haarlemse saxofonist... Ruud Brink, overleden in 1990. Een tenorsaxofonist uh, saxofonist van Allure. Ook een hele goede clarinetist trouwens. Uh, hij stond bekend om zijn, uh, uh, om zijn lyrische spel. Hij was niet een revolutionair. Dat kwam ook tot uiting toen hij uh, op enig moment... Uh, Muziekles ging geven... en... het uh, in Den Haag. Maar daar... eigenlijk uh, werd geconfronteerd... vond hij met allemaal jonge honden... die allemaal de, de modernisten... wilden horen. En dat was niks voor hem. Ik uh, ga nu laten horen... een prachtige opname. Een uh, live opname. Uh, uit Nink Vollebrecht. Jeske Fein 1989... Rob Agebeck op de piano, Ruud Brink tenor straks. En zingend Harry Emery en Joe Kraus. They can take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep.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 you haunt my dreams no no they can't take that away from me we uh, may uh, never never meet again on the bumpy road to love still i'll always Ik And she's romancing That dance is queen. Down the trail called Tammy and me Just like on home Florida Flow gespeeld door de Lost Wandering Blues and Jazz Band. Een orkest zonder slagwerk. Oh, wat klinkt het mooi. Uh, in die groep, opname van 1990, zit op de bas... Uh, Jos Machtel. En Jos Machtel, uh, fantastische bassist... is al sinds een aantal jaren vaste bassist... van uh, het inmiddels beroemde Brussels Jazz Orchestra... En deze jongens die komen volgende week spelen op het jazzfestival in Hoofddorp. Een uh, big band van zeer hoge klasse Die komen uh, op een van de avonden in, de, in het concert uh, in, in, de, in de Schouwburg van Hoofddorp... komen ze muziek maken. Zeer aan te bevelen. Overigens, dat hele festival is zeer aan te bevelen. We gaan naar... Weer andere Nederlandse muzici. En dat is de groep rondom Frans Rondé. Frans Rondé die 25 jaar lang elke week maar weer jazz heeft geprogrammeerd. Met zijn eigen trio als begeleiding in Elzas in Amsterdam. En dat is een, een plek waar menig Nederlandse jazzmuzikant... Uh, graag naartoe is gegaan en nog steeds graag naartoe gaat. want uh, iemand anders heeft het stokje overgenomen. Uh, dat zijn de plekken waar mensen aan de bak komen. en uh, kunnen uh, laten horen wat ze kunnen. En er is een CD gemaakt destijds. met uh, Lex Lammen, Kloes van Mechelen, Nick van de Bos, Frans Rondé op de bas en Jeroen de Rijk percussie. En we gaan nu laten horen een compositie van Frans Rondé zelf and it is Blue Reflections. We'll mm -hmm. Mm-hmm. Vandaag in de buurt. Ja, we kunnen overal heen. We kunnen uh, uh, natuurlijk in Zandvoort blijven. En dan gaan we naar uh, strandpaviljoen Thalassa. Tjes aan zee met pianist Martijn Schok en zijn band. Boogie Woogie en Blues. Vanaf vier uur. Strandpaviljoen Thalassa. Als we uh, toch in uh, Bloemendaal zijn... dan kunnen we naar Grand Café Vreburg, Trio Hans Keunen. Met, onder, met zijn trio, ja... met onder andere... Uh, Fra, Fred Kostman, Ger Scholman... op de Saxen, Gitariste Rudy Contini... Bassist Evert... en... Uh, nog meer mensen van de... muziekschool. Dan hebben we in uh, de Flapcam... de Flashkick... door de Riverbank Revelations... en... in Haarlem, in het Wapen van Bakernes... ...oude stijl jazz... ...met uh, Hans de Winter. En daar ga ik nu een stukje van laten horen. Die heeft een, uh, die heeft een band... ...een KLM-band. En die hebben een cd gemaakt... ...Blue Skies. En daar wil ik graag van laten horen.